De Braziliaanse politie heeft kantoren en hotelkamers van leden van het Ierse Olympische Comité doorzocht in Rio de Janeiro. De invallen houden verband met de zaak rond het opgepakte IOC-lid Patrick Hickey. Hij wordt er van verdacht tickets voor de Olympische Spelen illegaal te hebben doorverkocht. Er werd niemand gearresteerd bij de doorzoekingen. Wel heeft de politie paspoorten in beslag genomen van de drie leden van het Ierse Olympische Comité, waarvan Hickey voorzitter was. Het drietal wordt dinsdag verhoord. Feyenoord is koploper in de eredivisie na een 1-0-overwinning uit op Heracles Almelo. Het is de derde zege op rij voor de Rotterdammers. AZ heeft zijn eerste zege van het seizoen binnen. De ploeg won in de Galgenwaard met 2-1 van FC Utrecht. De wedstrijd sparta go uit eagles bleef lang onbeslist... maar een penalty bezorgde Sparta uiteindelijk de overwinning 1-0. En FC Twente won uit van FC Groningen. Het werd in een spannend duel 4-3.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 Oftewel, O Fortuna. Je hoort een uitvoering van Anima Eterna. Collegium Vocale Gent. Cantate Domino. En dat allemaal onder de leiding van Jos van Immerseel. We gaan nu naar de componist Gustav Mahler. En van hem gaan we beluisteren de Toten En dat is een uitvoering van het Orchestra of the Age of Enlightenment. Onder leiding van Vladimir Jurovski.